dit is Kees Kwaks van de ANWB. File in de Randstad op de A27 van Breda naar Goorkem voor Werkendam 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Uh, June alweer bij, Al lang eigenlijk, maar Sunny Days en nog steeds Sunny Jane in Summer June. Chair quality die bij Entertainment for You. <middels> Zo, goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment Show voor een, een nieuwe maand Zaterdag 3 september 2011 Goedemiddag en wat een weer is het, hè? Poepoe.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 Darkness Won't let you fade into darkness Why were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 Voice of Holland Marco Borsato. En je hoorde Binnen. En uh, 3 september... zal weer een nieuwe serie van... The Voice of Holland weer gaan starten. Natuurlijk talent is show bekend... van die draaiende stoeltjes. En Marco is uh, op plaats van Jeroen van der Boom... erbij gekomen. Voor de rest zijn Nick en Simon Angela Groothuizen... en Roel van Velsen... de overig, overige juryleden. En we blijven even in het... Uh, Voice of Holland sfeertje. Want uh, Shaira...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 Volgens onderzoekers van uh, McCaster Universiteit in Hamilton is aannemelijk dat de maakmaterie ook bij mensen stressklachten uh, vermindert. Oké. Okay. En uh, extreem dunne mensen hebben een stukje DNA te veel. Want als dat zegt een uh, groep internationale wetenschappers onder wie drie onderzoekers van UMC Utrecht...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 Dit is op ZFM de nieuwe van James Morrison, Slave to the Music. She me in so easily, right from start. to me like a melody. she got my soul, me. down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 drives me wide Hurl at a warm And a soft SHUT yeah. now on the street ever yeah, so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 Dus buitenlanders zingen mee in een grote club, mezelf, maar ze weten niet dat het Nederlands is. Toch leuk van de Nederlandse DJ Don Diablo. Dit is dan zijn nieuwe zingel, mezelf, hier bij Entertainment View, op ZFM. Dropping beats and hits for mezelf, making money, taking money for mezelf. Spinning the no wall shit for mezelf, for mezelf, for mezelf. Rocking clubs around the globe by myself Dancing on the floor all by myself Recording elements. Sell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 Nothing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 Nou, het was wel heel gezellig hoor. Ja, het was, gisteren hebben we een drankje gedronken in Haarlem bij uh, XO. Ja. En dat was, uh, ja, ja, ja, ja, ja, je hebt boerzegd, je gezellig feest gehad, maar dit was meer een, een, een, een, soort, een, een soort dubbele. Voor mensen ja, een die niet konden bijvoorbeeld. Was een afterparty. Ja. En dan uh, we natuurlijk, mijn vriendin dan ook maar verloofde, gingen ontmoeten natuurlijk. Ja. En dat uh, was wel heel erg leuk, een leuke verrassing. En uh, ja, het was heel gezellig. Ja, okay. dus, uh, nou, nu op mijn bruiloft. Hè. Volgende week. Uh, even, nee, nou, ja, volgende week vrijdag. aanstaande vrijdag. <grijg>: Weet je het nog? <grijg> ja, aanstaande vrijdag moet ik gewoon zeggen. Aanstaande vrijdag uh, de bruiloft uh, tussen jou en Din. Ja, en ik krijg heel veel uh, mailtjes. En, uh, en het wordt straat aangesproken. door zo'n soort van, nou, ja, wanneer trouw je nou in het raadhuis? Nou, als je wil komen kijken, kan dat. Ik nodig hier heel veel op het raadhuisplein dan. Oké. Okay. Ja, niet, niet op het feest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 week was een van succes. Er waren vijf deelnemers en één uh, de, de, de, uh, deelnemer ging naar de finale, dat was Barbara, of de halve finale, dat is Barbara, Barbara Zoet. En Fabi uh, die kreeg de welk voor 10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 erop, alleen maar talig, maar ook of, of ook nee, Engelstalig? Engelstalig, je mag Frans zingen, je mag zingen, je okay. mag zingen, het maakt allemaal niet uit. Nog zelfs in een duo vorm zingen. Dus dat uh, was in Zandvoort niet en uh, hier in, uh, in Kassenheim uh, hebben we daarvoor besloten om dat wel te doen. Maar in ieder geval, uh, ja, er komt natuurlijk eerst je voorbereiding. Hoe doen we onze, hoe doen we onze voorbereiding? Bijna hond om de auto. Um, maar uh, <lacht> ja, dat gebeurt gewoon op Europa.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 Ik wil uw naam weten jongen ook weer ricardo ja ricardo. ja ricardo jongen stop er maar mee ja echt een topper man <laughs> maar in ieder geval het, dat dat daar in principe ja het, het was echt hadden had ze had ook wel wachten maar vorige week was dat in ieder geval en deze week zien dat zit er ook wel weer te leuke talenten tussen weet je alleen het jammer is dat als mensen zich opgeven komen ze of niet opdagen of ze zeggen gewoon een dag van af. en dan zit je toch weer met de gat in je programma ja. dat doet me wel maar verder het is hartstikke leuk nou okay. vorige week hebben we het er al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 En daarna, en daarna is het gewoon uh, eventjes nog rust, want uh, we hebben natuurlijk ook uh, Jesse binnenkort uh, in Kastenheim staan. Okay. En uh, ja, dus het wordt hartstikke druk. Nou, te gek. Fijne avond en uh, nou ja, ik spreek je aanstaande vrijdag, want dan gaat Roy trouwen! Ja. Zit je zit je hele leven vast, jongen? Ja. Moet ook die grappen nu niet gaan maken. Vast zit ik niet. Dus. <laughs> ik vrouw, nee. Maar, waar ik wel voor heel veel van hou. Oké, okay, helemaal goed. Hé hey Roy, dankjewel. Oké, okay, Rudy. Spreek je. of denk we were like when you, you felt so happy.